7 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Bij de Netcar-fabriek in Born voeren morgen honderden werknemers en FNV-bondgenoten actie. Zij eisen dat Mitsubishi-topman Haranyari, die morgen Netcar bezoekt, meewerkt aan mogelijke alternatieven om werk te behouden. FNV-bondgenoten wil zo snel mogelijk een gesprek met minister Verhagen over de sluiting. De bond hoopt dat minister vanuit het kabinet meer druk kan zetten om toch zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden in Born. De Raad van State oordeelt hard over het boerkaverbod. In een advies dat vandaag openbaar is gemaakt... vraagt de raad zich af welk probleem de regering ermee wil oplossen. Ook vindt het dat het kabinet onvoldoende argumenten geeft... om een boerkaverbod in te voeren. In het wetsvoorstel maakt het kabinet nergens duidelijk... dat er een dringende maatschappelijke behoefte is... aan een algemeen boerkaverbod. De explosieve opruimingsdienst heeft explosieve stoffen onschadelijk gemaakt die eerder vandaag in een huis in het Drentse Nieuweroord zijn gevonden. In dat huis woonde een 17-jarige jongen die de afgelopen nacht elders dood werd gevonden. Hij overleed vermoedelijk door een explosie. De politie zegt dat het niet om een grote hoeveelheid stoffen en mengsels ging, wel dat de situatie zeer gevaarlijk was.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 Een grote militaire oefening in Mali, waar Nederlandse militairen aan mee zouden doen, gaat niet door. Mali en de VS hebben de oefening om veiligheidsredenen afgelast. 30 Nederlandse mariniers en commando's keren eind deze maand terug. Mali staat de boek als zeer gevaarlijk. In november werd er een Nederlander door Al-Qaeda ontvoerd. De man is nog spoorloos. Het weer in het noordwesten neemt de bewolking toe en er kan wat sneeuw vallen. Vannacht min 8 tot min 15, lokaal min 20... Morgen bewolkt, in het noorden soms wat sneeuw bij min 5. Dit was het NOS-journaal. we ah, hebben verkeersinformatie. De avondspits is zo goed als voorbij. Nog wel de dagelijkse file op de A4. Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade: 4 kilometer. Omdat er enige tijd de auto met pech stond. Op de A12 bij Arnhem ook nog wat drukte. Vanuit Oberhausen staat tussen knop het Velperbroek en knop het Grijzoord 4 kilometer. Dat is nog een erfenis van een ongeluk dat daar gebeurde. En dat verklaart ook de file op de A50 Apeldoorn naar Arnhem. Tussen de afrit Hoenderlo en knop het Waterberg 5 kilometer.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 Het is radio 1, de NTR. Kenstof. Ja, Dames en heren, goedenavond. Onze gasten schreef vier jaar geleden een grandioze biografie over de feministe Joke Smit. Maar blijft in haar nieuwe boek ons kamp aanzienlijk dichter bij haar wortels... want daarin beschrijft ze de Joodse eeuw van haar vader... een eenvoudige bakkersknecht die Auschwitz overleefde... omdat hij zo mooi trombonen kon spelen. Hier is Maria Vuijsje. Uw presentator is Jelly Brouwer. Op die plek waar jij nu zit, zat uh, Benjamin Herman, saxofonist. Ach, ja. En die uh, noemde zichzelf toen een Jood van niks. Ah. En jij schrijft in je boek uh, over uh, de kippensoep en boterkoekjoden. Ja. Of het jodendom van de kippensoep en de boterkoek. Ja. En um, we spraken onder andere met Jolande Withuis... Uh, een van de wetenschappelijke uh, meelezers van jouw boek. Werkzaam ja. bij het Niot. En zij zegt het bijzondere van dit boek is... Uh, dat het laat zien hoe ingewikkeld het woord jood is. Ja, hoe ja. zie jij jezelf eigenlijk? Of, min of jood? ben je niet jood? Nee, ik ben een echte boterkoek- en kippenschoep-Jodin. Ja, nee, ja, God, ik, ik vind het uh, inderdaad ook ingewikkeld. Er zijn in Nederland, uh, in, worden er op dit moment tussen de 40.000 en de 50.000 joden ongeveer geteld. Als ze wel eens geteld worden, en dan worden, dan worden mensen ze nog wel eens geteld. zoals ik meegeteld. En uh, de, de joden die georganiseerd zijn, die lid zijn van een synagoge of van een Joodse instelling, dat zijn er eigenlijk bij elkaar heel erg weinig. Mm -hmm. En het overgrote deel van de mensen die ze joden noemen, dat zijn allemaal uh, een beetje kippensoep en boterkoekjoden ja. die verder er niks aan doen, maar af en toe dat nog eten. En uh, een, een sterke betrokkenheid hebben bij wat je Joodse cultuur zou kunnen noemen. En hmm. soms eigenlijk alleen maar een deel van hun Joodse identiteit... voornamelijk ontlenen aan de oorlog... Ja, dat is heel verschillend. Min of meer Joods, dat is ook de ondertitel van jouw boek, Ons kamp geheten. Een min of meer Joodse geschiedenis en dat ja. komt dus daar vandaan. En jij ja. ziet jezelf ook als min of meer Joods, wilde ja. je in eerste instantie? Ja. ja, ja, ja. ik geloof het wel. Ja. Ik geloof het wel. Ja. Dat nou, komt dan ja. weer een stuk minder. Nee, je komt heel gauw in van die, van die ingewikkelde discussies terecht over wat Joden dan eigenlijk zijn. Is het dan een religie? Of is het dan een volk? En uh, dat is een beetje afhankelijk van de mode van het moment... Wat, uh, welke mening daarover overheerst. En ik denk dat uh, nou ja, al die 40.000, 50 50.000 Joden... die in Nederland op dit moment uh, uh, geteld worden... Dat die een hele verschillende opvatting hebben over hoe ze zijn. En dat dat betrekkelijk losstaat van de vraag of rabbijnen ook vinden dat je Joods bent. Hè? Volgens de Joodse wet ben je alleen Joods als je een Joodse moeder hebt. Ja, en jouw moeder was Greet Willemsen? Ja, ja. ja. nou ja. Dan ga je al. Dat was wel een onduidelijk mix, mixje. Maar uh, nee, ik, ik, ja, nee ja, daar ga je al. Ja. Ja. Ja, ja. Maar goed, ik, ik ben het wat dat betreft wel gecharmeerd. Van. Van, uh, een regel die mijn neef Hans, die directeur is bij Joods Maatschappelijk Werk, ja. uh, daarop los heeft gelaten. Die zegt altijd: Ja, er zijn heel veel mensen die bij de Joodse gemeenschap horen. En hoeveel daarvan dan door de rabbijnen worden toegelaten in, in school? Ja, daar gaat de, de, de gemeenschap uh, bepaalt zelf wie erbij horen en wie niet. Precies. En, en zo uh, zie jij het ook het liefst. Ja, ik, ik voel mezelf heel duidelijk wel onderdeel van de Joodse gemeenschap. Maar ik zal niet zo gauw gaan leren, zoals het heet... om me aan te sluiten bij een sjoel. En een waarom synagogen. eigenlijk niet? Heb je het wel eens overwogen? Jawel, natuurlijk. Uit een soort loyaliteit hm. wel. Maar wat mij ontbreekt, is elke vorm van religieus gevoel. Ik ben niet religieus. En uh, als ik wel eens in een, in een synagoge kom, dan, uh, dan struikel ik daarover. Ik vind het ook goed hoor om af en toe dingen in shul mee te maken. Mm -hmm. Ik ga met plezier naar Joodse bruiloften als die in de familie zijn. Of naar bar mitzvahs. Ja. Maar ik struikel toch over dat voortdurende eren van God. En uh, waar ik toch niks mee heb. En jouw vader toch ook? Ja, en bij mijn vader was die was wel lid al door nog van de Hoogduitse Joodse gemeente. Bij hem was dat ook een, uh, een uiting van, van loyaliteit aan zijn moeder. Aan zijn moeder, uh, aan zijn vooral. vooral. Ja. Ja. Ja. ja. Gek hè, dat ik nu alles van die familie van jou afvind. Ja, weet. ik vind het, vind het toch verschrikkelijk een schrikkelijk aardig gemaakt. Ja, dat is raar. Ja. Over neef, je hoeft helemaal niet meer uit te leggen wie. Nee, wie, nee. wie is. Achter in het boek staat een uh, stamboom. Je hebt, naar mijn idee, uh, Marja, een, een uh, heel belangrijk uh, boek geschreven. Dank je wel. Echt heel indrukwekkend hoe je de geschiedenis van jouw familie... de familie Vuistje um, uh, hebt weten te beschrijven. Het is dus een geschiedenis die niet alleen heel particulier is... zoals je het hebt beschreven, maar um, nou ja, goed ook de geschiedenis beschrijft... van het Joodse proletariaat voor de oorlog. En um, uh, hoe die veranderde door de oorlog. Eigenlijk hebben de Duitsers de Joden Joods gemaakt... Ja, voor een deel wel, denk ik, ja. Nou ja, wat ik, wat ik interessant vond, vond aan mijn familie... is dat er uh, ja, zoveel verschillen in zitten. Hè? Vandaar ook dat min of meer. Ja, er er ja. zijn familieleden die deze ondertitel vreselijk vinden... omdat die vinden dat je je daarmee onttrekt... aan de loyaliteit ten opzichte van de Joodse gemeenschap. Er zijn er anderen die er juist ontzettend op stonden. Maar je hebt uh, eigenlijk alle vormen van, van Jood zijn zitten... In onze familie. In jullie familie. En, en dat ook... heeft ook iets te maken met het feit dat er. Uh, het was oorspronkelijk een. Uh, het dus een bakkersfamilie. Nou ja, en... de, de, de, mijn, mijn opa en oma die, uh, zijn nog geboren en getogen in, in het oude Joodse ghetto. Mijn, uh, hun kinderen eigenlijk op één na ook. Mijn vader en uh, zijn zuster en uh, uh, drie van zijn broers zijn allemaal nog in een heel klein steegje op Uilenburg, dat was een, een, het armste deel van, van de Jodenhoek uh, geboren. En uh, in, in mijn boek uh, besch beschrijf ik niet alleen... wat de oorlog met die familie heeft gedaan... maar vooral ook de sociale emancipatie van die familie. En, en de verschillende reacties die zij hebben op... Uh, nou ja, waar zijn, zijn ze loyaal mee gebleven? Aan de ene kant was het gezin van mijn opa en oma... was eigenlijk al een boterkoek- en gezin. De, de invloed van de sociaaldemocratie was heel groot op dat gezin. Had veel als, meer impact dan de Joodse religie? Uh, ja, de religie had niet zoveel. Daar, daar stonden ze sowieso heel ver van af Maar je had in dat oude Joodse leven in, in de Jodenhoek... en zeker ook op Uilenburg... Uh, werden een aantal, werd een aantal tradities vanzelfsprekend... van vader op zoon, van moeder op dochter, gehandhaafd. Mm -hmm. En in heel veel Joodse gezinnen was het zo... Dat uh, de, de vrouwen uh, nog een beetje Jiddisch kat, zoals dat werd genoemd, handhaafden. Mm -hmm. Dus die, mijn oma ook, die zorgde ervoor dat er op vrijdagavond altijd net iets lekkerder werd gegeten. en dat er dan kippensoep was. En mijn opa hoorde bij de, ja, bij de vele mannen die zich in het begin van de 20 eeuw al uh, aansloten bij de sociaaldemocratie. En uh, dus mijn vader en zijn broers en, en, en zijn zuster, die zijn heel erg. Uh, nou ja, onder de vlag van, van de nieuwe. Uh, de AJC, de, de AEC. Heel Onthoudersbond. Ja, het hoorde precies. er allemaal bij. Ja, de Blauwe Knoop. Ja, ja. En dat bepaalde dus veel meer hun identiteit dan het doen. Ik weet niet of je nou kan zeggen dat dat veel meer was. Maar het was uh, heel bepalend. Ja. Ik, ik, dat vind ik heel lastig. Het, het is meer iets. Na de oorlog, toen er niet zoveel Joden meer over waren. had je veel ingewikkelder identiteiten. Mm -hmm. Voor de oorlog was het heel gewoon dat je gewoon Joods was en ook sociaaldemocraat. Goed, daar gaat het over. Dat is een, de kern van het boek, naar mijn idee. Uh, spreken we over luisteraars uh, kunnen zich melden. Reacties worden zeer op prijs gesteld. Ga naar onze website radiokunstof.nl. En die tegel ligt daar, Marja Vuijsje. Die mag uh, uh, op een gegeven moment uh, beschreven worden. Um, Marja Vuijsje, je hebt een uh, MULO-diploma. Ja. De hoofdonderwijzer vond het heel belangrijk dat je naar het gymnasium ging. Maar uh, jij niet en jouw vader ook niet. Dus nee. ging je naar de MULO. Ja. En uh, via een omweg, uh, sociale academie, ja. kwam je in, uh, uh, uh, in de journalistiek terecht. Die ja. werkte bij opzij en ja. bij met het oog op morgen. En uh, op een gegeven moment ben je de, ben je aan de letteren gaan wijden... Toch? Of uh, mag dat? Je kwam nou, met een biografie het, uh, van Joker Smit. Het heerlijk klinkt hoor. <laughs> ja, ja. Nee, ik, de, die mulo dat was omdat al mijn vriendinnetjes dat gingen doen. En uh, voor mij was. Uh, wat de sociaaldemocratie was in het gezin van mijn opa en oma. Hè? Mm -hmm. Dus die hadden zes kinderen en twee daarvan, twee ooms, die mochten onderwijzer worden. Dat was een beetje de, de klassieke uh, emancipatieweg. Uh, van die generatie. Mm -hmm. Dus die, die, die, die werden verheven. En uh, dat was dankzij het socialisme, dankzij de sociaaldemocratie... dankzij socialisten zoals Henry Polak. En ik, je zou bij mij kunnen zeggen dat ik via een omweg... Ik ben uiteindelijk ook wel weer gaan studeren. Maar bij mij was dat heel erg onder, in, onder invloed van de vrouwenbeweging. Ik kwam in, in, Jij bent in, in, in, van 1955, ja. sociale academie... Uh, ja. Feminisme. Het ja, is een beetje de klassieke van. weg van ja. uh, arbeiderskinderen in de jaren 60 en 70. En ja. dus lag die biografie over Joker Smit natuurlijk ook heel erg voor de hand. Weet ik eigenlijk niet. Nee, Nee. ik, ik was niet een enorme bewonderaar van Joker Smit toen ik jong was. Ze was voor mij net een beetje te oud eigenlijk. En ik vond het verschrikkelijk tuttig. Toen ik een jaar of 20, 25 was. Ik was veel radicaler dan, dan Joker dan Smit. Joke ja, maar toen ik op een gegeven moment iemand tegen mij zei er moet nog een biografie komen van Joke Smit... want die is er nog niet en dat moet jij volgens mij doen. Toen vond ik na een paar maanden nadenken, daar, zag ik daar wel de logica van... omdat Joke Smit bij uitstek, wat Henry Polak was voor, voor, voor de sociaaldemocratie... Mm -hmm. was Joke Smit eigenlijk voor het feminisme. Iemand die ontzettend bezig was met het belang van onderwijs... voor vrouwen en meisjes en, uh, dat boek schreef je en het is uh, uh, juichend ontvangen, uh, gelauwerd is het. En nu is daar dus uh, jouw nieuwe boek, Ons Kamp, uh, uh, zo heet het. Een min of meer Joodse geschiedenis. Nu zitten er in, uh, in die familie Fuisje, waar jij dus toe behoort, nogal wat schrijvers en uh, journalisten. Waarom dacht jij, Marja Fuisje, dat jij degene moest zijn... die de familiegeschiedenis moest gaan beschrijven? Ja. Nou ja, ik, ik, ik ging het gewoon een keer doen. Ja... Nou ja, het, het was ook. Ik, het, het was voor mij niet, dit boek is voor mij niet zozeer een boek vol anekdotes over de familie. Ik liep al heel lang rond met het idee dat ik iets wilde, een, een boek wilde schrijven. Uh -huh. Waarin mijn vader misschien wel de rode draad zou zijn. Over uh, de, de betekenis van de oorlog na de oorlog, zeg maar. Hoe is er in de betekenis Nederland... van de oorlog na de oorlog. Ja, precies. Ja. Je, je, je hebt, uh, een ge maar de generatie van mijn vader is nog zonder Auschwitz opgegroeid. Opge hij ging er wel heen, maar hij heeft nog een jeugd gehad. Waarin, zonder... Uh, zonder de, zonder de wetenschap dat er in Europa een, een, een genocide op die grote schaal had plaatsgevonden. En dat is ook zo wonderlijk om te lezen. Hoe je dat Joodse ghetto hier in het voorlogs, vooroorlogse Amsterdam beschrijft. Dat je als lezer de hele tijd weet, en nu komt die oorlog. Ja. Terwijl jij echt met die mensen verkeert. Ja. Die mensen weten nog van niks. Nee. nee, maar dat is bijna niet voor te stellen. Nee. Daarom is het ook... ook ja, Nee, dat beschrijf ik ook. Dat het bijna niet te doen is om, om die periode van voor de oorlog... in de Jodenhoek, in de Transvaalbuurt, te beschrijven... zonder die dreiging van de oorlog voortdurend in je achterhoofd. Ja. Nu spraken we Bert Vuijsje, jouw uh, neef. Oh, uh, neef ja. ja precies. Ik moet altijd nadenken hoe de verhoudingen precies zijn. Zijn vader was een jonger broertje van, mijn van vader. jouw vader. Ja. Uh, goed, journalist, uh, oud-medewerker, HP De Tijd en uh, De Volkskrant. En hij vertelde ons dat hij ook ooit het plan had opgevat, maar 30 jaar geleden... om uh, uh, ja, de geschiedenis van de familie te beschrijven aan de hand van de vier zonen die overleefden. Ja. Toen leefden ze ook alle vier nog. Maar ja. uh, dat een van hen, uh, broer Herman, het tegenhield omdat hij dacht dat je met zo'n boek oude wonden open zou Hoe rijden. is dat zo? Ja, ja, ja dat weet niet. ik eigenlijk niet. Um, was jij daar bang voor? Of heb jij de, de, ook iets dergelijks gehoord? Waarom ik het nu gehoord? pas heb gedaan? Nu ze mm -hmm. allemaal, nou ja, Toen ik dit, aan dit boek ging werken... was alleen de jongste broer van mijn uh, vader nog in leven. En die heb ik uitvoerig geïnterviewd. Jaap? Nee, ja, Jaap? Nee, het is voor mij niet zo dat ik er nu pas aan begonnen ben... omdat ik die oude mensen niet wilde lastigvallen met die oorlog. Nee, ik denk dat ik er zelf nu pas aan toe was om dit boek te schrijven. En leg dat eens uit, want hoe kun je dan op een gegeven moment daaraan toe zijn? <laughs> nou, ik denk, ja, dat weet ik niet. Je, je merkt het omdat je het op een gegeven moment gaat doen. Mm -hmm. En uh, het is ook wel zo. Ik heb mijn vader is overleden in 1996. Rond die tijd liep ik al rond met het idee om een soortgelijk boek te schrijven. Daar ben ik toen ook aan begonnen en er, het werd niet goed. Het, ik, ik was zo bezig met af te rekenen met het slachtofferbeeld. van, van dat beeld van het Joodse slachtoffer. wat mij inderdaad nogal hoog zit. Hè, ja. Nogal is gaan domineren. Mm -hmm. Maar daar, werd ik, daar ging ik zo melig over doen. Zo columnistisch. Dat het was, waren geen goede teksten die eruit kwamen. En toen heb ik het gewoon weggelegd. Dat dit ga ik dus niet doen. In ieder geval niet nu. Dat was ook jouw belangrijkste angst, hè? hoorde ik van mensen om jou heen. Van dat het, uh, nou, het woord melig viel niet. Maar dat het... Uh, uh, uh, ik kan even het goede woord niet verzinnen. Uh, nou ja, laat ik het woord melig dan maar wel gebruiken. Mm -hmm. dat, dat, het te pathetisch, dat het te pathetisch zou worden. Nee, dat ik was, was angst... heel bang voor een larme boek. Ja. Dat is het woord dat ik ja. zelf altijd gebruik. Ja. Nou ja, er zijn intussen heel erg veel boeken al... Ik, ik, ik, ik heb heel erg op, op een gegeven moment moeten nadenken... moet ik dit nou nog doen? Mm -hmm. Want er zijn al zoveel boeken van mensen... die op een mooie manier beschrijven de, oor, het oorlogsverleden van hun vader... die nog een verloren tante uh, uh, tot leven proberen te krijgen... die vermoord is in de oorlog. En, niet, een deel van die boeken vind ik inderdaad larmwaijant. Je moet het, ontzettend jankerig en het is allemaal zo erg. En het is ook allemaal uh -huh. heel erg. Maar als je wil laten zien hoe erg het allemaal is... moet je op een hele lichte manier schrijven. Anders worden mensen alleen maar geïrriteerd. En, en, en, uh, ik vond het heel moeilijk voor dit boek om een toon te vinden omdat ik een, een combinatie wilde maken van het beschrijven van, van die familie staat in mijn hoofd. ten dienste van het beschrijven van de geschiedenis van de Joodse gemeenschap. Ja, dat wilde zeggen. je per se daarnaast. Dat moest niet alleen maar het verhaal van. Het moest geen particulier verhaal oh, nee. over onze familie zijn. Al die mensen die ik beschrijf, die, ja, die moesten ook ten dienste staan van het verhaal wat ik wat ik wilde vertellen. Ja. Nou, heb je je vader ook wel mee? Want uh, met Nathan Vuijsje wordt een boek nooit volgens mij. Nee. Verbaast het je als ik zeg dat je een heel liefdevol portret over hem hebt geschreven? Ja. ja ik, nou ja, ik want... weet niet of me dat nou verbaast. Maar nee, ik geloof dat ik dat wel heb gedaan, ja. ja. Ja. ja. Uh, ik wil je vragen of je, maar dat hebben we niet van tevoren doorgenomen, of je een. een wil je een, mij laten voorlezen? Ja, of wil jij dat helemaal niet? Nou, ik, ik, ik wil het wel proberen, maar ik ben erbarmelijk een, een nou, je... voorlezen. Hoe doe dat dan? Ja. Even kijken hoor, want nu is uh, uh, even zien welk stuk, pagina 100 Als de luisteraars dit uh, denkje aankunnen, dan gaan we het proberen. Even kijken, dit is um, uh, het verhaal over jouw vader uh, uh, die Auschwitz overleefde... omdat hij prachtige trombonen uh, kon spelen. Oh, gosh, ja. even ja. Ik, ik kan dus echt heel slecht voorlezen, maar ik ga het doen. En als je je gaat vervelen, hoor ik Je het hebt wel. nu zoveel gewaarschuwd ja. dat iedereen scherp <laughs> voor op zijn ja, Op een herfstige avond deed mijn vader auditie in blok 24... Voor het gebouw naast de poort dat de dienst deed als, repetitie, zie je wel? als repetitieruimte... stond een lange rij gevangenen die zich hadden aangemeld. Toelating tot het orkest betekende een aanzienlijk grotere kans... het er levend af te brengen. De muzikanten hoorden bij de zogenaamde prominenten. Gevangenen met wie zachtzinniger werd omgegaan. Ze kregen iets meer te eten, mochten zich elke week wassen... en werden enigszins verzorgd als ze ziek werden. Onder degenen die kwamen voorspelen waren er velen... die nog nooit een muziekinstrument hadden vastgehouden. Die werden geslagen en naar hun barakken geschopt. Maar ik had weer geluk. Omdat de Duitsers gek waren van marsen... hadden ze veel koperblazers nodig. Die waren er weinig. Ik kreeg eerst een lekkende waldhoorn in mijn handen. Het was een wonder dat ik daarop een herkenbare melodie kon spelen. Toen gaven ze mij een schuiftrombone die nog helemaal goed was. Daarop speelde ik nog een paar deuntjes en toen zat ik meteen in het orkest. De deuntjes die hij speelde waren Abschied der Gladiatoren en Ave Maria. Bij dit deel van het verhaal aangeland... begon hij met lange uithalen te zingen. Ave Maria. Jarenlang was dat het moment waarop tot mij doordrong... dat het allemaal echt was gebeurd. Terwijl hij zijn gehoor maanden met hem mee te neuren... en gaat niets boven samen een moppie muziek maken... zag ik voor me hoe hij daar moet hebben gestaan. Dun in zijn versleten streepjespak. Met de eerste verschijnselen van dysenterie onder de leden... en in de wetenschap dat elke valse nood zijn doodvonnis kon betekenen. Mijn vader speelde zo goed dat hij geen kuilen meer hoefde te graven. Hij zou nog vaak worden uitgescholden voor drekjoeden en schwijnenhond... Maar hij werd nauwelijks meer geslagen. Zoals hij zelf zei: de muziek heeft mijn leven gered. Ja. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Wat een man was jouw vader. Omschrijven? Nou me. Ja, het was, het, ja, het is, ja, het was ook een irritant figuur. Ja, het ja. is mij wel duidelijk dat jij ja. dat vond. Ja. Nee, het was, het was een, een hele lieve vader. Het was een hele warme man. Het was een hele aanwezige vader ook. Het, uh, In welke zin? Hij was er gewoon vaak. Hij, hij werkte als bakkersknecht bij uh, Theeboom, de, de laatste Joodse bakkerij van Amsterdam. En hij kwam elke middag om een uur of twaalf of één thuis. En dan bleef hij ook thuis. En dan uh, lag hij op de bank naar de radio te luisteren. En met mij te spelen, want ik kreeg ontzettend veel aandacht van mijn vader. In tegenstelling tot uh, de meeste andere mannen in mijn familie... die, die veel meer de klassieke afwezige afwe vaders waren was hij ontzettend betrokken bij, in ieder geval bij mij. Ja, en je beschrijft ja. ook nog een andere hele mooie scène... over dat hij ook het liefst gewoon thuis wilde hij zijn. Wilde dat hij wilde niks het niet zo prettig vond ja. als thuis zijn. Ja. Ja. Uh, altijd met uh, jouw moeder uh, ja. getrouwd blijven. Ja. Ja. Niet weg. Hij had geen enkele ambitie en geen enkele... Nee, dat het... het uh, je kreeg hem bijna de deur niet uit. nee, hij was het liefst gewoon thuis bij de warme kachel en bij zijn eigen radio. en dan het liefst nog dat mijn moeder achter haar mijn moeder was naister, thuis naaister. en die zat dan achter de naaimachine en hoorde hij dat geluid. Het en dan, dan was hij gelukkig. Ja. ja. en verder sprak hij voortdurend over de oorlog in tegenstelling tot zijn Broers Of een aantal van zijn broers deden dat vrijwel nooit. Of begonnen dat langzaam in de jaren zeventig een beetje te doen. Maar uh, hij uh, praatte echt elke dag over het kamp. Uh, even de geschiedenis. Het, het, het, dus, het verhaal begint bij jouw opa en oma. Ja. Uh, een bakkersfamilie ja. in het ghetto. Ja. En uh, zij kregen zes kinderen. Vijf zonen, één dochter. Uh, de dochter uh, komt om. Uh, wordt vergast, samen met haar jonge gezin. Ja, die dochter, mijn tante Alida, die is getrouwd met, was getrouwd met een meneer die Achterribben heette. En toen eenmaal de deportaties uh, naar Oost-Europa op gang kwamen... begon dat met mensen op uh, alfabetische volgorde op de, van hun naam op te roepen. Achterribbe. Uh, was dus uh, heel snel aan de beurt. En zij uh, is Ging met er. haar man en haar twee kinderen gegaan. Ja. Omdat er ook al, omdat er in het Joodse weekblad... het was uh, het blad van de Joodse raad... die alle uh, Duitse maatregelen tegen de Joden moest, moest uh, nou ja, bekendmaken... Uh -huh. en, en gedeeltelijk ook uitvoeren. In dat Joodse weekblad stonden hele dreigende teksten... Uh, over wat er met je zou gebeuren als je niet kwam, als je je meldde. Dan zou er iets met je familie, dan zou er dit, dan zou er dat. Straf zou er volgen en je zou misschien wel naar Mauthausen gestuurd worden. En Mauthausen was in die tijd, begin van de oorlog, het enige concentratiekamp waar men nog wel eens van gehoord had. En daarvan keerde niemand weer. Dat was duidelijk. Als je op zo'n manier in die geschiedenis verdiept... en die archieven ingedoken ben, ja. je hebt ontzettend veel familieleden geïnterviewd... en mensen daaromheen. Is zoiets dan begrijpelijk ook? Ik bedoel, want, want je schrijft het zo vanuit al die mensen, al die afzonderlijke mensen. Ja. Dat je denkt, ja, inderdaad, ik, ik zou waarschijnlijk ook gewoon zijn gegaan... Ja, nou, ik, ik vind veel meer dingen begrijpelijk geworden... door het schrijven van dat boek. Ja? Je bent zo... Uh, mensen zijn na de oorlog en vooral uh, na de jaren zeventig... heel erg geneigd geweest om uh, te denken... ik had dit gedaan, ik had dat gedaan. En uh, ik, ik ben veel meer gaan begrijpen... Uh, hoe naïef die samenleving en hoe naïef... die sociaal-democratische zuil eigenlijk nog was voor de oorlog. En hoe hoe moeilijk het in die tijd was om... Uh, ja, god, je kon niet voorspellen wat er gebeurde. Ik bedoel, als mijn tante Alida en mijn oom Gerrit hadden geweten... en nu gaan we naar Auschwitz en meteen bij aankomst uh, op het perron... Uh, wordt, wordt uh, mijn tante en haar twee kinderen moeten zich meteen uitkleden... en moeten meteen de gast... Ik bedoel, als ze dat hadden geweten, ja. Ja. dan waren ze ongetwijfeld niet gegaan. Ja. En uh, eigenlijk geldt dat... Ja, mijn, mijn opa bijvoorbeeld heeft tot het laatste moment gedacht: we gaan naar het oosten om, om te werken. Misschien zien we Ali daar nog. Misschien zien we Louis, uh, een andere oom van mij die ook in en oosten. Hebben we daar een ontmoeting? Ja, misschien ja. wel. We zien elkaar uh, hoogstwaarschijnlijk na de oorlog sowieso wel weer. Dat, dat is iets wat ik heel lang onbegrijpelijk heb gevonden, maar dat ben ik iets meer gaan begrijpen, omdat je bij het begin bent begonnen. Nou ja, omdat ik probeerde in die tijd terug te keren... zonder de gaskamers ja, erbij, precies, zeg maar. Ja, ja. Ja. Uh, er is verkeersinformatie. Oh, er is geen verkeersinformatie. Nou, dat loopt lekker. Um, uh, ik meld nog even dat ik spreek met Marja Vuijsje... over het boek dat ze schreef, uh, Ons kamp. Fijne Joodse humor, hè? Mijn kamp, Adolf Hitler en jij hebt het over Ons kamp. Nou ja, het is, ik, ik vond die titel. Die, hij is sterk, maar ja. Uh, ja, maar niet, niet eens. Het was in mijn hoofd vooral sterk omdat hij zo verschrikkelijk veel betekenissen heeft. Hm. Het, niet eens. Uh, eigenlijk was mijn eerste. Ding Niet om een parodie op Hitler te schrijven. Wat was jouw eerste gedachte wel? Dat speelde mee, maar vooral ook dat die AJC-kampen. Het idee wat soms de buitenwacht heeft... dat de Joodse gemeenschap één solide massa is... van mensen die één mening hebben over Israël... en die als één massa voortdurend maar aan het pruilen zijn... over de oorlog en je daar ook nog, als je niet uitkijkt, mee chanteren. Dat kamp... Daar hoort eigenlijk niemand bij. Maar ik vond het leuk om daar een beetje mee te spelen. Ja, ja. Ik vind het je is had ook dus een sterke behoefte om te laten zien hoe divers er wordt gedacht. Ja. En uh, wordt ja. geleefd ja. sinds uh, die oorlog. Ja. Maar ook al daarvoor trouwens. Ja. Uh, de, uh, uh, we hadden het net over dat er nog één uh, zoon in leven was toen jij begon aan, uh, aan dit project. Ja. Dat was oom dus Jaap. Uh, oom Jaap. Ja. Hoe ging dat gesprek? Oh, Dat je ik, met hem had? Nee, oom Jaap, die, uh, die is eigenlijk heel vaak geïnterviewd al voordat ik hem ging interviewen. Hij, hij was al surf uh, geïnterviewd. Hij, hij, hij was eigenlijk, <laughs> ja. Hoe zij nog ja, aan? Nou nee, hij vond het gewoon heel leuk als ik op visite kwam. En ik vond het ook heel leuk om bij hem te komen. Ik vond het eigenlijk ook wel hele gezellige middagen. Dan ging ik thee bij hem drinken en dan zaten we daar en dan... Dat, ik, ik kwam vrij vaak en dan een deel van, van dat samen zijn... bestond er dan uit dat ik vragen ging stellen. En hij had uh, al na de eerste twee gesprekken zei... als je nou uh, weer komt, zeg dan even waar je het over wil hebben... dan kan ik me goed voorbereiden. <lacht> en uh, hij is uh, vorig jaar overleden. En uh, hij, uh, na zijn dood vond zijn zoon ook, ook allemaal... Uh, Paperassen van eerdere momenten waarop hij, hij geïnterviewd was. Hij is wel eens op tv geïnterviewd en wel eens in de Volkskrant. En dat bereidde hij dus heel, heel zorgvuldig voor. En ik dan te, denk dat hij met mij ook wel iets had... dat hij vond dat het zijn verantwoordelijkheid was... om, om uh, vooral die vooroorlogse tijd... om daar zoveel mogelijk over te vertellen nu het nog kon. Jou van informatie te voorzien. Ja. Ja. ja, dat had hij ook wel. Ja. Hoe was het eigenlijk om uh, um, het journalistieke werk te verrichten... met je eigen familie? Want ik bedoel, je was al een jaar lang in de journalistiek werkzaam... maar het is toch van een andere orde om je eigen oom te ondervragen. Nou, en, Weet je, je dat je neef... het niet eens zo heel veel anders was... dan de familie van Joke Smit ondervragen? Nee? nee, het enige wat wel heel anders was... was toen het boek eenmaal af was of een eerdere versie en ik die versie naar uh, al mijn familieleden ging uh, sturen... die ik uitvoerig had geïnterviewd. Dat moment vond ik wel veel spannender... dan uh, dat moment uh, in het geval van Joke Smit. Maar op zichzelf, de werkwijze en het nadenken over dat boek... en de rode lijn en het combineren van archiefinformatie met, met uh, gesproken woord... Het was is toch, niet zo heel veranderd. Het is toch heel ambachtelijk, uiteindelijk ja. wat je doet. Ja. Nou, dat is misschien ook wel wie jij bent en hoe jij bent. Ook de manier waarop je er nu over praat. Dat is toch de nuchterheid van uh, Nathan Fuisje die er... Nou, maar of dat niet? is ook het soort boek wat ik wilde schrijven. Ik heb niet een boek wilde, willen schrijven om mijn eigen emoties over de oorlog... of mijn eigen emoties over de verhouding die ik had of heb met mijn vader om dat van me af te schrijven. Ik had een heel duidelijk doel met, met dit boek. En mijn familie leende zich daar heel goed voor. En, uh, omdat je daar die, die eigenlijk grofweg een paar stromingen in hebt. Er waren na de oorlog van dat, dat achtkoppige gezin van mijn opa en oma... waren vier broers over. Twee broers uh, waren gemengd gehuwd... en uh, voor de oorlog zeer actief in, in de AEC en uh, noemden zichzelf atheïsten. En zagen er ook uh, na de oorlog... Uh, uh, stonden zij erop dat zij in de eerste plaats sociaaldemocraten waren... en dat ze een Joodse achtergrond hadden. Dat was niet iets wat ze verzwegen of waar ze zich voor schaamden. Maar voor hun was het Jodendom iets religieus van vroeger... wat ze achter zich hadden gelaten. En, en uh, zij hadden voor de oorlog de, de leus omarmd. Er is maar één... Land, de wereld, er is maar één volk, de mensheid. En dat hielden ze zo na dat de Dat hielden ze in stand. En mijn vader en zijn jongste broer, de dus oom Jaap... die ik nog heb kunnen interviewen... Ja. Die, die trokken veel meer uh, naar de Joodse wereld. Die werden allebei lid van, een, van de Hoogduitse synagogen en, en vonden echt van, we zijn als Joden vervolgd... en we zullen godverdomme Joden zijn ook. Nou, ja. En uh, die, die, die, die twee dat, dat vond ik interessant. En Terwijl je ik... vader toch met een niet-Joodse vrouw is getrouwd. Ja, maar dus daar heeft hij ook... ontzettend mee geworsteld. Ja. ja, dat vond hij eigenlijk niet netjes. Hij had zijn moeder beloofd voor de oorlog, ver voor de oorlog al... dat hij met een Joodse vrouw zou trouwen. Dat heeft hij ook twee keer gedaan... Hij en, heeft zijn beste. Uh, hij heeft echt, en dat vond hij ook. Van, nou, nee, ja, nou, het is, uh, dat begrijpt ze dan wel. En, uh, maar hij, hij vond toch wel dat wij wij thuis een Joodse sfeer moesten hebben. En, en dat hadden we ook wel. Ja, dus Hup uh, Joods kookboek in huis voor Greet <laughs> ja, Willems. Ja. Het... Nou, mijn moeder was al, al, al redelijk angejiddeld, zoals dat, dat, dat heette. Uh, voordat ze mijn, mijn vader leerde kennen. Hmm. Dus boterkoek bakken, dat kon ze al. We gaan even luisteren naar een trombone. Het is ja. niet je vader, nee, maar, maar wel. dit was zijn favoriet, toch? Ja, Tommy Dorsey. <laughs> Daar komt hij. I'm Getting Sentimental Over You van nou. Tommy Dorsey. Prachtig, ja. is dat? Mooi, he? ja. ja. En dat luisterde je vader regelmatig nou, naar. Dit, nou ja, dit, dit liedje ken ik wel van vroeger. Het was het, eigenlijk vooral in de jaren dertig... was Tommy Dorsey zijn uh, lievelingstrombonist. Het was echt zijn groot voorbeeld. Hij was uh, amateur-trombonist al vanaf zijn dertiende, uh, veertiende... En nee, dit was echt, echt iets. Ja, het is ook echt mooi, hè? Het is heel mooi. Ik heb tijdens het en... schrijven van de vooroorlogse periode dit ook heel vaak gedaan. je dit opstaan? Ja, ik heb een CD met nummers van Tommy Dorsey. <laughs> ja, <laughs> Marja Fuijsje, we spreken over jouw boek uh, Ons Kamp. Uh, we hadden het over de ontstaansgeschiedenis. We spraken over uh, je vader. En. Um, dan is daar ook nog uh, jouw broer. De ja. hele familie komt langs. Of beter gezegd, je halfbroer Wim heet ja. um, Heb je de eerste uh, vrouw van je vader, Liesje... Heb je... Um haar ook nog gesproken? Nee, dat kan geloof ik niet. Want nee. zij is al langer tijd. Nee, zij is. Even denken wanneer is ze overleden? Nou, ze was in ieder geval lang dood toen ik aan dit boek begon. Heb jij haar ja. wel leren kennen eigenlijk? Nee, ik ken haar helemaal niet. Ik heb haar nooit gezien. Nee. dat was een hele oude scheiding tussen die mensen. Ze zijn in 48 gescheiden. Een en hele uh, oude. Een vechtscheiding? Een echte vechtscheiding, ja. En uh, nee, die, die zagen elkaar nooit. Meer. En nou, als ze nu nog had geleefd, terwijl ik aan dit boek bezig was... had ik misschien wel geprobeerd om met haar te praten. Maar ik heb intussen contact met een nichtje van haar kant. Ja. En die is met een boek bezig over de familie Granaat. Met name over de oorlogsgeschiedenis moet dat gaan. Zij heette Liesje Granaat. Ja, uh -huh. en uh, heel duidelijk is dat zij nooit, maar dan ook nooit... over de oorlog wilde praten. Nou kan ik me daar iets bij voorstellen. Want de episode uh, die je beschrijft over Liesje Granaat... is ja. uh, een, een heel ingewikkelde ja. uh, en een heel pijnlijke ook. Ja. Want zij heeft jouw vader verraden. Ja. ja. Nou ja, als je het zo zegt, dan, dan dat vind ik heel ingewikkeld. Omdat het dan net is alsof Liesje Granaat een soort Ans van Dijk was... die erop uit was om allerlei joden nou maar te verraden. Nou ja, zij is op een gegeven moment uh, in de oorlog, in de tijd dat de... Amsterdam al jodenvrij was verklaard. En uh, de joden die er nog waren ondergedoken zaten. Toen is zij, uh, uh, heeft zij een, een, een hele merkwaardige verhouding gekregen... met een NSB'er die, uh, die, die ook een jodenjager was. En, en die deed allemaal rare dingen met haar. Zij moest bijvoorbeeld uh, met een koffer met spullen lopen... met hem samen met haar gele ster op... En dan was het net alsof hij een jodin had gepakt. Maar dat was dan in verband met zwarte handel. En op een gegeven moment werd zij ontzettend onder druk gezet... door deze man om, haar, uh, om te zeggen waar, waar mijn vader was. Het wist ze toevallig. De meeste mensen wisten dat helemaal niet Uitvoort, van hoor. elkaar. En, uh, en ja, met allemaal dreigementen. van We weten waar je kinderen zitten. Mijn, mijn broer en mijn zus waren ondergedoken in die tijd... En uiteindelijk is het doorgeslagen, heeft ze gezegd, waar mijn vader zat. Want je beschrijft ook op een gegeven moment. Ik heb het gevoel dat dat een ingewikkelde kwestie is. Ook voor ja. jouzelf om te beschrijven. Dat is vrij beknopt. En op een gegeven moment zeg je ook dat, dat je het vermoeden hebt dat ze gegijzeld was door die. Nou ja, dat, dat is. Naar... Ja, nou ja, ik heb allerlei mensen gesproken die daar, die, die daar meer van wisten. Mm -hmm. En ik heb heel lang geaarzeld of ik dit verhaal nou moest opschrijven... omdat ik heel bang was dat ik het alleen maar van die zegt dat en die zegt mm -hmm. dat had. Ja. Maar op een gegeven moment bleek dat ik in, in archieven voor een deel bij het NIO, voor een deel in het politiearchief echt kon achterhalen wat er was gebeurd... En toen dacht ik, ja, nou ja... Nu, nu heb ik de feiten. Ja, precies. Ik moet het toch opschrijven. Het is gebeurd. Was dat moeilijk? Ik bedoel, ook in die zin... dat het de moeder van jouw broer is? Nou ja, inderdaad, hoofd. ten opzichte van mijn zuster en mijn broer... vind ik dat moeilijk. Ja. Ja. Hoe hebben zij daarop gereageerd? Nou ja, uh, ze, ze hebben het gelezen. En uh, mijn broer kende dat verhaal al. En Mijn zus, uh, ja, die, die, die vindt dat natuurlijk vreselijk moeilijk. Maar mm -hmm. ze heeft niet gezegd van je had het niet mogen doen. En ik heb ook geprobeerd om het met zoveel mogelijk compassie voor, voor die eerste ja. vrouw van mijn vader uh, op te schrijven. Ja. Vervolgens werd zij weer door haar broer verraden. Ja. Die dacht, als zij in staat is om ja. haar man te verraden, kan ze mij en de ja. verzetsgroep waar ik toe behoor ook verraden. Ja, haar broer zat in een verzetsgroep, in de groep Gerritsen. Ja, dat zegt jou allemaal niks, nee. maar dat was een verzetsgroep. En Klinkt Die dacht Gerrit. inderdaad, van, uh, ja, als ze, als ze haar man kan, kan verraden, dan kan ze ons ook allemaal ja. verraden. Ja, ja pijnlijk, hè? Ja. ja heel ja, ja. En dan zeker hoe de geschiedenis verder verloopt. Ze overleeft ook, maar vraag niet hoe. Dat ja. is een verschrikkelijke... Ja. Ja. Nou ja, dat is een van de dingen die ik niet wist. Ik had altijd wel gehoord dat zij bevrijd was in Tsjechië. Dat mm -hmm. ze daar in een werkkamp zat. Maar hoe ze daar nou terecht was gekomen, dat wist ik eigenlijk niet. Dus dat, dat mijn vader en zijn eerste vrouw uiteindelijk samen... in een strafbarak in Westerbork hebben gezeten en ook samen met dat laatste transport van september 1944... naar uh, Auschwitz-Birkenau zijn gegaan. Dat wist ik bijvoorbeeld nee. niet. Nee. Zoals je waarschijnlijk heel veel dingen hebt gehoord, gelezen... die, die je niet wist. Uh, wat ik bijzonder vind, is hoe je ook je vader beschrijft... dat hij eigenlijk heel kleinzerig is, ja. was. Ja. En het verbazingwekkend is dat hij Auschwitz heeft overleefd... Ja, zeker, ja. om over de dode mars naar Dachau nog maar te zwijgen. Ja, ja. Ja, nou geloof ik wel dat heel veel mensen die hypochondrisch zijn, daarmee ophouden als ze echt iets heel ergs hebben. Nee, Weet ik, jij ja, nou ja, ik ben intussen meer mensen tegengekomen in mijn leven die echt nooit iets konden hebben, en die dan ineens kanker hadden en terminaal werden en dan heldhaftig uh, ze, nee, zich ontpopten als, als helden van het grote leed, zal ja. ik maar zeggen. Nu ben jij tweede generatie ja. slachtoffer. Nou ja. Ja, Ik zie je al kijken. Ja. Nou ja, god, daar wil ik niet altijd... Ja, nee, ja. Nou, ik heb er bezwaar tegen. Wacht, als... heb je de term ooit zelf zo gebruikt? Ik zou mezelf niet een tweede generatie slachtoffer noemen. Maar ongetwijfeld heeft de manier waarop mijn vader... alsmaar over dat kamp sprak... en gewoon de wetenschap dat je uit een familie komt... die zo gedecimeerd is door de oorlog... Mm -hmm. ongetwijfeld heeft dat invloed op mij gehad... Waar, waar ik altijd bij stijger is het beeld van uh, de, de, tweede, de tweede generatie slachtoffer als... Uh, nou ja, daar, daar, daar zit een bepaald uh, stempel bij. Dat, dat, dat je dus, Welk stempel? Nou ja, dat je voortdurend neurotisch en, en onthand in het leven staat. en uh, Dat is allemaal niet conform wat ik om me heen zie. Zo ben ik zelf niet. Ik kan erg lijden hoor, ik kan ontzettend somber en, en diep treurig zijn, mm -hmm. werkelijk waar. Maar het, het beeld van het tweede generatieslachtoffer, dat, dat, dat past eigenlijk bijna niemand zoals het. He, aan, aan het cliché. Ja. Dat bedoel ik, voldoet bij, bijna niemand. Ja, is dat uiteindelijk misschien niet de, de, de belangrijkste opdracht die je jezelf had gegeven? Dat alle clichés die je omgeven zijn rond. Ja. Het Jodendom, ja. de ja. Tweede Wereldoorlog... Ja. en hoe op gereageerd is om dat onderuit te halen. Nou ja, misschien ook. Maar ook om, om te laten zien welke modes daarin zijn. Mm -hmm. dat, ga, dat wisselt een beetje per tien jaar daarna gekeken wordt. Dus als jij dan zegt dat ik een beetje um, ja, cynisch zit te kijken mm -hmm. als jij het woord tweede generatie slachtoffer ja. uitspreekt, dan ben ik alweer bijna bang dat we nu een decennium ingaan waarin uh, het hele bestaan van invloed van de oorlog op mijn generatie ontkend gaat worden. Daar zitten echt modus in. Ja. Na de oorlog uh, was er eigenlijk in Nederland helemaal geen plaats... voor het idee dat joden een hele specifieke ervaring achter de rug hadden... in de Tweede Wereldoorlog. Is, toch? Dat vinden wij op, nu ongelooflijk. Ja. Maar na de, kort na de oorlog was dat, uh, was dat heel gewoon. Daar werd niet over gesproken. Nee. We hadden allemaal geleden. Er was ook een hongerwinter geweest. We waren één geweest tegen de Duitsers. Dat was in ieder geval het beeld uh, waarmee Nederland zichzelf... de wederopbouw in hees. Ja. En uh, de, de, de, de, vanaf de jaren zeventig kwam er dan een periode... waarin dat slachtofferschap veel meer centraal stond. En uh, vanaf de jaren negentig ook bij, bij uh, alle herdenkingen... rond de Tweede Wereldoorlog staat juist de Jodenvervolging... heel erg centraal. En, het Nooit Meer Auschwitz is bijna iedereen nu uh, op de lippen bestorven. Ja, ja. De, ik moet trouwens over tweede generatie gesproken. Uh, dat is bijna hilarisch hoe je dat beschrijft. Dat jouw vader op een gegeven moment jou opbelt. Ja. Wanneer hij over de uitkering heeft ge ja, gehoord. Ja, ja, waar ja. je recht ja, op hebt. Ja. Als tweede generatie slachtoffer. Ja. En dat hij jou echt mesjogge vindt, omdat je ja. daar geen gebruik nou, van ja, hebt. Nou ja, je krijgt geen recht op zo'n uitkering, omdat je tweede generatie bent, maar er waren mensen die echt ook wel psychisch behoorlijk in de war waren, mm -hmm. die, uh, die ook zo'n uitkering konden krijgen. Dat ja. is op een gegeven moment ook weer afgeschaft. Maar toen mijn vader daarover las, dacht hij inderdaad dat ik zou ik re een rentenieren. <lacht> ik hoefde alleen maar even net te doen alsof ik geen... Een soort S5, wat vroeger bij, bij de dienstplicht, jongens, die, die kregen dan... die waren dan instabiel, en dan kregen ze S5 en dan werden ze afgekeurd. Zoiets stelde hij zich voor. Ja. Ja. Uh, toch was het wel belangrijk dat je uh, die, die dingen er wel inschreef, schreef. Want dat, uh, Jolande Withuis vertelde ons dat je ja, ook wel geneigd was om dat weg te laten waar het moment er wel was dat die oorlog wel degelijk van invloed was op jouw leven. Nou, nee, ik, ik, ik vond het heel moeilijk. Dat is, dat is misschien voor, van mij wel typisch tweede generatie. Ik heb heel lang gedacht dat ik dit boek kon schrijven zonder er zelf in voor te komen. Nou ja. En dat is een beetje conform de positie die ik mezelf in het gezin waarin ik ben groot geworden en de familie waarin ik ben opgegroeid heb, heb toe. Ik was de allerjongste, ik was echt het allerlaatste nakomertje. En een van de weinige meisjes trouwens. Enige meisjes ook nog, maar ook uh, ik was thuis de enige die de oorlog niet had meegemaakt, dus ik stond altijd voor mijn gevoel aan alle kanten in een soort van in de coulissen. Het, het grote toneel was al gevuld, eigenlijk was het toneelstuk al voorbij, maar ik stond altijd een beetje te kijken. Dat is mijn positie geweest. Dat is ook denk ik de positie waar, van waaruit ik ben gaan schrijven. Niet, niet alleen nee, dit want dan, boek, is, dan is die maar... positie heel handig. Ja, het is heel goed om, ja. je, om, om toeschouwer te zijn. En uh, nou ben ik de vragen helemaal kwijt. Nee, het was ook niet zozeer een vraag, alleen maar een opmerking over het feit... Nee, dat ik, wat, wat jij zei, van, uh, dat ik dat mijn eigen ja, tweede generatieprobleem er niet in... Nee, ik vond het gewoon heel erg moeilijk om over mezelf te schrijven. Ja, ja. Dat, dat vond ik heel lastig. Wat waren de momenten dat, dat je echt dacht van, nou nee, liever niet... Ik vond het heel moeilijk om de dood van mijn moeder te beschrijven, bijvoorbeeld. En die, die is toch in dit boek wel interessant, ja het klinkt een beetje. Omdat rond de dood van mijn moeder met name, dat hele idee van hiërarchie van leed, van mijn vader was degene die het grootste slachtoffer was, die had Auschwitz al overleefd en nou ging ook nog zijn vrouw plotseling dood. En ik was dan ben je pas echt zielen. Nou, en het, daar was ik het ook volkomen mee eens. Mm -hmm. Daar ben ik het tot op de dag van vandaag volkomen mee eens. Maar het werd... Wacht, er... ik onderbreek je op een heel slecht moment. Jij was ja. namelijk 17 ja. toen ze heel plotseling overwet. Ja. ja, nou ja, dat is nogal wat. Het is een enorme censuur in mijn leven geweest natuurlijk. En daarover schrijven in zo'n boek. Dan moet je het heel goed doen om niet in het hele particuliere verdriet terecht te komen. Want daar, dat wilde ik niet in dit boek. Ook niet voor anderen, maar ook niet voor mezelf. En het, het, het, ik vond het heel moeilijk om een manier te vinden... om dat wel te beschrijven... maar binnen mijn eigen rode draad van dit boek te blijven. En hoe is je dat toch gelukt? Want het is je gelukt. Nou, dank je wel. Maar... Ik, ik, ik, ik heb heel lang gedacht, is dat nou wel gelukt? En nu jij zegt ja. dat... Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Nee, maar dat was dus niet omdat ik niet wilde beschrijven... dat ik ook wel eens last van de oorlog had. Mm -hmm. Maar dat was gewoon omdat ik... Ja, dat, dat schrijven over persoonlijke dingen van mezelf. ja toch, toch moeilijker vond. Toch moeilijk vond. Wat heeft het je eigenlijk opgeleverd? Dit Om boek is jouw. Ja. ja, ik vond dat het een keer geschreven moest worden. Ik, dat weet ik nog niet. Er zijn een paar dingen die ik nog niet weet. Ik weet eigenlijk nog steeds niet precies waarom ik nu dit boek ben gaan schrijven. En wat het mij heeft opgeleverd. Misschien dat ik over vijf jaar op die vragen antwoord kan nee. geven. Ik weet het niet. Zijn er Zij, mensen binnen de familie die het nog steeds een slecht plan vinden? Want er waren een aantal. of Ja, een in elk er waren geval. er twee die het. Uh, nou ja, één die, die, die zag er gewoon niks in. Gewoon niet interessant? Nee. Of, of. Ja, dat weet ik eigenlijk niet eens precies. Maar er was er één die, die heel, uh, heel stellig. Uh, die, die dacht dat ik een type. Ja, die, die, die oral history methode die ik ook wel een beetje gebruik in dit boek. Mm -hmm. Daar heeft hij gewoon een ongelofelijke, godsgruwelijke hekel aan. <lacht> en, en ik begrijp Ze het. Ze liegen ook, toch allemaal? Nou vind. ja, maar er zit ook wel wat in. Ik, ik, ik vind ook dat. Uh, Um, de, de, de, dat geldt voor dit boek, dat gold trouwens ook voor Joke Smit. Hoor. Als je mensen interviewt, je komt, tijdens interview... worden je soms de meest spectaculaire dingen of dwarsstraten verteld... die, ja, die kan je klakkeloos opschrijven. Dat, dat is niet de manier waarop ik, ik heb gewerkt met Joke Smit. En ook niet in dit boek. Ik heb toch ook bij de verhalen die ik van mensen te horen kreeg... Steeds gedachten, het moet op een of andere manier bevestigd kunnen worden. Of door documenten, of door. Uh, nou ja. Je schrijft niet zomaar alles op wat iemand zegt. En dat is uh, voor een van mijn neven, die dus zo tegen oral history is, dat het beeld van oral history. Je gaat maar bij een paar oude mensen langs, die allemaal een selectief geheugen hebben. En dan, dan uh, noteer je maar wat. En, en maar maar je hij Maar hij moet alles bevestigd krijgen dan? Nou, alles wat ik heb gebruikt, heb ik zoveel mogelijk... Uh, of, of ik vond het aannemelijk dat het zo ja. was gegaan... of met name dat verhaal over het verraad van mijn vader... dat wilde ik echt heel erg graag... dat had ik denk ik niet opgeschreven... als ik het niet bevestigd ja. had gezien door ja. archiefonderzoek. Ja. Het laatste. Maar de, de, ik vind, vind dat hij wel een punt heeft hoor. aan, aan, aan het gebruiken van uh, de verhalen van mensen Geheugend zijn inderdaad. Want wat selectief. gebeurt? Ja, want je beschrijft net van de, me de meest spectaculaire verhalen. Ja. De, de, de, wanneer iets 20, 30 jaar geleden, iedereen heeft natuurlijk ook gewoon zijn eigen waarheid. Ja. En een verhaal kan ook mooi verteld worden en ja. slecht verteld. Ja. Nou ja, het zit er meer in de selectie van je geheugen. De, de, wat wat, wat onthoud je op een bepaald moment? Um, He, het is leuk om een voorbeeld te geven misschien. Nou ja, laten we de dood van mijn moeder nemen. Ja. De manier waarop ik daar nu op 56-jarige leeftijd naar kijk... en hoe dat toen ging enzovoort... is heel anders dan toen ik 30 was of 20. En als ik 80 mag worden, dan zal ik daar ook weer heel anders naar kijken... en heel anders uh, over praten en met hele andere voorbeelden... Uh, een gesprek daarover larderen. Maar om dat voorbeeld dan nog aan te halen... Ik, ik geloof wel dat ik dat vooral zo heel bijzonder vind aan het boek... dat jij dan bijvoorbeeld beschrijft dat jij en je vader ontzettende ruzie hadden... Ja. vlak voordat jouw moeder een hersenbloeding ja. kreeg. Ja. Dat maakt het nog navranter of gewoner. Van gezin zit aan tafel, is aan het eten... en vader en dochter krijgen ruzie en daarna is de moeder er niet meer. Ja, ja. wat een draak als je het zo nou. zegt. Ja. ja. Maar dan goed geschreven. <laughs> Dank je. <laughs> um, ja, het laatste woord was voor jouw vader in het boek. Het allerlaatste woord, nebbish. Wat ja. zoveel betekent als teleurstellend, ontluisterend. Ja, het is zo'n ja, moeilijk te vertalen woordje. Nebbish. Je gebruikt het als je medelijden hebt met iemand. Of als je denkt, oh, nee. Het is, het is een woord wat moeilijk... Ik, ik kan er eigenlijk niet goed een Nederlands woord voor vinden. Maar wat, het is een dierbaar woordje. Wat komt er op de tegel te staan? Op de tegel komt te staan... Aan je geschiedenis ontkom je nooit. Dank <laughs> je Dankjewel, Marja Vuijsje. Voor dit heel bijzondere en indrukwekkende boek... En dank voor je komst. Dank je. Uh, kamp, zo heet het. Het is een uitgave uh, van Atlas. Een min of meer uh, Joodse geschiedenis is uh, de ondertitel. En zo dadelijk uh, op deze zender uh, om acht uur... kunt u luisteren naar twee dingen. Vanavond gepresenteerd door Alice de Bruin. Joop van Omme is de gast. En hij spreekt over de problemen van daklozen door de kou. En Jacques Huberts is er ook, oud-directeur en commissaris... over het autobedrijf en Netcar, dat vandaag slecht... Nieuws kreeg, althans de medewerkers van het bedrijf. Een mooie avond verder, tot morgen. Dank mevrouw Vuijsje. Dit was aflevering 2400... 23. Morgen praten wij met journaliste Tracy Metz over haar boek Zoet en Zout. Water dus. Tot dan. Radio 1. Stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. De vorst. Na een ijskoude nacht schijnt nu op veel plaatsen de zon. Het ijs. is prachtig ijs. Mooi zwart ijs. De schaatsen.